Maar nu eerst het NOS nieuws van zes nieuws van zes 6 uur met het NOS journaal. Het leger van Egypte stelt politici een ultimatum. Ze krijgen 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen, zei de legerchef vanmiddag. Als ze dat niet doen, komt het leger met een eigen routekaart. Wat dat inhoudt, zei de legerchef niet. Hij reageerde met zijn opmerking op de massale demonstratie van gisteren. Miljoenen Egyptenaren eisen het aftreden van president Morsi. Ze vinden dat hij en zijn moslimbroederschap zichzelf te veel macht geven... en niets doen aan de haperende economie. Rusland zal de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden asiel aanbieden... en niet uitleveren, dat heeft president Poetin gezegd. Voorwaarde is wel dat Snowden stopt... met het beschadigen van onze Amerikaanse partners, zei Poetin. Snowden zit al een week op een vliegveld van Moskou. Hij wil naar Ecuador, maar dat land zegt dat dat nog maanden kan duren... Snowden bracht aan het licht dat de VS op grote schaal burgers en diplomaten afluistert. De Franse president Hollande dreigt daarom het overleg met de VS... over een vrijhandelsverdrag te blokkeren... als Washington niet meteen stopt met het afluisteren van Europese diplomaten. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie. Onderzoekers kwamen erachter dat deelraadsbestuurders wisten van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar niet ingrepen. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australier van Orica Green Edge bleef in de massasprint van een klein peloton de Sloaak Peter Sagan voor. De gele trui blijft in handen van de Belg Jan Bakelands. Het weer, afwisselend bewolking en zon, het is 17 tot 23 graden... Morgen droog, geregeld zon en iets warmer. Woensdag wisselvallig. En vanaf donderdag meer zon en droog. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan vanmiddag rond Rotterdam. Files van 3 kilometer en Langer staan op de A1... van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge, 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A4, hoofdlied richting Vlaardingen... voor de Benelux, tunnel 3. A9, Amstelveen richting Alkmaar voor knopert 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Knoopend Vaanplein en Knoopend Benelux 5. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein 10 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoopend Bresseplein 3. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Emotion.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 I'm on my way, meeting a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end, yes I'm on my way, I'm the glad you stayed.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 Prachtige stem met prachtige begeleiding van instrumenten. Ik heb het over Alison Krauss en haar Union Station, The Lucky One. You're the lucky one, so I've been told. As free as the wind blowing down the road. Loved by many, hated by none. I'd say you were lucky, doesn't know what you felt. Out of here in the world, not over inside. sight. If you're alright, so you're the lucky one. Having fun, a jack of all trades, a master of none. You look at the world with a smiling eye, and laugh at the devil as his train rolls by. Give you a song in a one night stand. You'll be looking at a happy man. You're the love.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 is hij nog te horen op uh, CD's hoor, zij het dan als uh, gastartiest, als backing focus of soms ook nog op zijn mondharmonica.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 Once I built a railroad Now it's done Brother, can you spare a dime? Once I built a tower To the sun Brick and ribbon Once I've built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in Kakisu's, gee, we looked swell, full oh, of that yeah. a million boots went slogging through hay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 Zonder jou, zonder jou, ik mis je even, zonder jou, blijf in mijn leven, zonder jou. Boyd heeft het geschreven voor Nesty, een moment zonder jou. Ik zal u even uitleggen wat er daarnet allemaal gebeurde. Ik heb pas geleden een dubbele cd-speler gekocht. Alleen dat ding dat geeft nogal problemen.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 Kan me niet schelen, laat ze maar praten, ik trek me er niks van aan. Want de misstap in het leven maken zoveel. Want ieder mens heeft wel eens een fout begaan. Diep in mijn hart.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 Van je zegt, lieveling, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. Draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart.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 die lach op je heb ik ooit gezegd dat ik je liefheb? Heb ik ooit gezegd, jij bent die vrouw. Je laat de zon weer schijnen, doet het pijn. Maak me beter, ik ga. like you live. Jean Blaute op Mondharmonica. Je zou bijna zeggen dat is Toet stillemans, maar nee hoor, het is Jean Blaute dus. En de mensen zijn helemaal niet boos als ik een keertje zo hard draai, hoor. Want vaak kunnen hun de muziek ook wel waarderen. En dit is dan weer de stem van Brandon Zand, Anneke Grunlo in... Into each day, some rain must fall. Nou, vandaag voldoende, hoor.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 Feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. You, you close, close your eyes. eyes and hope that this is just imagination.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 Mijn buurman die werd wakker met een spieker in zijn op. Het was weer weer uit de hand gelopen Hij dacht ik poets mijn tanden mis, ging knap ik ervan op Maar achter dat pakte anders is. Hij keek eens in de spiegel en hij gaf een gulle lach zijn polyester eten was ik wiet. Hij dacht, laat ik eens kieken in het glaasie naast mijn bed, maar op dat glaasie was ik wiet. Hij rolde toen spontaan en belde wie mij aan. Wie, oh wie, het niet tunse gezien? voorzien, gezien, voorzien, zeg heb jij je me misschien.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 Ben Misschien voor wie heb ik kunstgebit gezien. Ik mis zo gezeer kan dat zien, ik ben misschien een kunstgebit gezien. Ik ben mijn kunstgebied kwijt. Ja, dat is wel te horen dat je zijn kunstgebied kwijt is. En in betere tijden toen schreef deze dame nog deze Belinda Mulwijk nog voor haar man. En dan heb ik het natuurlijk.